10 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. De Drentse politie heeft in het onderzoek naar de explosie van zondag in een woning in Emmen geen nieuwe explosieven gevonden. De explosievenopruimingsdienst opruimingsdienst heeft het huis van een tweede verdachte doorzocht, maar daar is niets gevonden.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 Later vandaag komt ze aan op Schiphol. Het steunpunt Huiselijk Geweld helpt om haar leven in Nederland weer op te pakken. Wij hebben dit al een jaar voorbereid. En het is gewoon ontzettend goed dat zij zometeen een periode van rust herstel krijgt, maar ook geholpen wordt bij haar reintegratie in de Nederlandse samenleving. Australië gaat een uitzetting van asielzoekers naar Maleisië filmen en op YouTube zetten. De regering hoopt dat het filmpjes een afschrikkend beeld geven van de mensen die ook overwegen in Australië asiel aan te vragen. De migratiedienst gaat de asielzoekers filmen als ze vanuit het opvangcentrum op Christmas Island aan boord gaan. Van een vliegtuig en tot het moment dat ze in een kamp in Maleisië zitten. De asielzoekers zullen wel onherkenbaar worden gemaakt.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 ANWB Verkeersinformatie: er staan files op de A2 van Utrecht naar Den Bos tussen Knopend Ouderijn en Vianen, 3 kilometer door werkzaamheden. Op de A12 Duitse grens Utrecht bij Knopend Waterberg 2. Op de A15 Rotterdam Europort voor Knopend Vaamplein 3 kilometer. A58 Tilburg richting Breda bij Ulvenhout 2 kilometer. Verder op de A58 Richting Bergen-op-Zoom voor Knopend de Stok 2 kilometer.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 BVN, de televisiezender voor Nederlanders in het buitenland. Macro Mega Mania. Tas met vijf broodartikelen naar keuze 5 euro. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Karl-Johan de Zwart. Politieagenten moeten sneller kunnen ingrijpen bij een crisissituatie. Openhartige Johan Kruijf gaat zorgen voor koerschommeling aandeel Ajax... Op 19-jarige leeftijd bedenkt Mark Zuckerberg het populaire Facebook. Zes jaar later is het bedrijf 50 miljard dollar waard. De impact wat Facebook heeft op de, op de wereld en hoe mensen met elkaar omgaan uh, ja, is aanzienlijk. En het ochtendhumeur van Diederik Ebbingen. Het is 5 minuten over 10. Dit is het vervolg van KRO Goedemorgen Nederland. De Nederlandse politie moet doortastender optreden bij crisissituaties. Tot voor kort was de procedure bij bijvoorbeeld een schietpartij... om de omgeving af te zetten en te wachten op speciale arre arrestatieteams. Politiewetenschapper Jaap Timmer, goedemorgen. Goedemorgen. Krijgen wij een nieuw soort agent op straat? Nou, um, kijk, agenten uh, worden natuurlijk op zich al geacht... getraind om in te grijpen als ze voor uh, uh, anderen... en ook voor zelf levensbedreigende omstandigheden aan om hand staan... Ja. Maar dat voor bijzondere incidenten, zoals een overval of zo'n incident als in uh, Alfa aan de Rijn in een winkelcentrum of in een school. Of, uh, daar is uit de procedure dat de agenten uh, buiten um, het ge de gevarenzone afwachten tot de komst van speciale eenheden. Maar wel zorgen dat de burgers uh, de bij in de buurt komen. En stel dat er iemand, een dader, toch naar buiten komt, dan zijn ze uiteraard het bevoegd dan ook in staat. Ja, want stel in Alfa aan de Rijn, hè, om dat voorbeeld dan maar even te nemen... was Tristan van der ja. Vee die was dus bezig met het schieten op winkelend publiek. De, ja. Stel, daar lopen twee dienders. Die, mm -hmm. kunnen dan, uh, die hadden hem wel neer mogen schieten meteen? Zeker. De agenten zijn sowieso daartoe bevoegd. Dat verandert ook helemaal niet. Hè. In de wet- en regelgeving verandert niks. Alleen de agenten krijgen nu een procedure aangeleerd... Ja. waarbij ze, als ze met z'n tweeën zijn, of eventueel meer... Uh, zo'n situatie uh, daar naar binnen gaan. Uiteraard blijven communiceren met, uh, met de meldkamer. Maar daar naar binnen gaan om zo'n dader te verstoren. Want zo'n iemand heeft vaak een plan. En die wil zoveel mogelijk slachtoffers maken. En uh, zolang je daar buiten wacht op de speciale eenheden... dan gaat zo'n man zijn plan, of vrouw, zijn plan verder uitvoeren. Ja. Ga je naar binnen en, en roep je politie. En spreek je hem aan. Of eventueel schiet je hem aan. Dan verstoor je dus zo'n plan. En dan maak je... Uh, dan zorg je ervoor dat er minder slachtoffers vallen. Dat is het idee. Ja. Zijn N Nederlandse agenten daar uh, nou ja, genoeg op getraind op dat soort situaties... om meteen in te grijpen in plaats van de procedure nee, te volgen? Nee, die procedure, die aan de AMOC-procedure... Uh, die wordt nu doorgevoerd bij de Nederlandse politie in de opleiding. En, uh, Hoe heet die procedure, zei u? De AMOC-procedure? AMOC, AMOC. AMOC. Ja. Amok, dat is een, een malaise woord. We kennen het wel, een AMOC-maker. Ja. En zo'n situatie noemen we dus een AMOC-situatie. Hmm. Ja, gaat u verder? Um, nou, de Nederlandse politiemensen krijgen die procedure aangeleerd. Hij is ontwikkeld een paar jaar geleden voor de Nederlandse politie, aansluitend bij de opleiding en training zoals Nederlandse politiemensen die al krijgen. En de docenten van de korpsen, die hebben hem nu aangeleerd gekregen. Um, en die moeten hem dus uh, aanleren aan de, uh, de agenten in de korpsen. Maar ja, dat, dat gaat de enige tijd overheen. En, um, maar het interessante is dat Nederland eigenlijk voorop loopt in deze uh, materie. In de andere landen waar dit soort incidenten zijn gebeurd, hè, zoals in Alphen en, en uh, school zoals in Columbine en Wierenden, ja. daar hebben uh, die politiekorpsen achteraf vastgesteld: hé, hey, uh, afwachten buiten gaat dus niet werken, Dus we moeten gaan ingrijpen. Dus we moeten onze mensen dat aanleren. Mm -hmm. En um, voor, in de Nederlandse politie heeft men gedacht: hé, hey, um, in die landen om ons heen gebeuren dit soort dingen. Er is geen enkele aanleiding om aan te nemen dat het in Nederland niet ook gaat komen, laten we voor de Nederlandse politie alvast zo'n procedure ontwikkelen uh, en uh, zoveel mogelijk al gaan uitleren aan agenten in de basispolitiezorg. Ja, dat, nou, dat, dat, dat, dat speelde dus al eigenlijk voor Alf aan de Rijn. Ja, ja. ja. Dat is twee, drie jaar geleden is deze procedure ontwikkeld. En die is dus al een heel eind onderweg in de uh, korps, in de politieorganisatie. Maar is dus nog niet helemaal aan alle agenten in de basispolitiezorg geleerd, sterker nog. Er zijn er nog maar een paar die dat uh, hebben en ja, al van de enige laten zien dat ze uh, daar stel mee moeten doorgaan. Wat leren die agenten dan tijdens die speciale opleiding? Um, ze leren um, hoe ze zo'n pand moeten benaderen, hoe ze naar binnen moeten gaan, hoe ze voor elkaars veiligheid moeten zorgen. Dus elkaar voortdurend terugdekking geven. Ze leren hoe ze zo'n pand, een winkelpand, of een school of wat dan ook moeten schonen. Dus ruimte voor ruimte, deur voor deur. Ja. Op voortdurend politie, politie roepen, zodat anderen weten, hé, hey, er is politie. Maar ook dat de dader hoort, verrekt, er is politie. Uh, ik moet iets anders verzinnen. Of ja, hè, sommigen maken dan een heen aan hun leven als de politie horen, wat dan ook. Nou, dat uh, is natuurlijk ook een verstoring. En zo ga je dus door en je gaat op zoek naar daar waar geschoten wordt of het geschil klinkt, dus daar waar de dader is. Om in te grijpen. Is het, niet, en, is het is het heel merkwaardig als ik zeg dat ik er vanuit uitging dat de agenten dat sowieso al wel konden? Um, op, op zich niet zo gek, maar um, het is wel um, een, een dergelijke manier van optreden. Het is heel erg offensief, het is heel erg aanvallend. Ja. Je zoekt ook echt het gevaar op bij wijze van spreken de kogelregen. En um, nou, dat, dat is eigenlijk niet alleen in Nederland, maar overal elders in Europa en ook daarbuiten altijd heel erg een ongewenste situatie voor de gewone politie. ...agent geacht. En met andere hebben is het dus een ingrijpende verandering. Ja, een echte trendbreuk. Echt een trendbreuk, zeker. Politieagenten op straat uh, geven vaak aan... He, ...dat ze zich een beetje beknot voelen... ...als ze met geweld moeten optreden... ...omdat ze dan vaak achteraf problemen krijgen... ...om dat geweld dan weer te verantwoorden. Voorziet u daar geen gedoe? Um, nee, kijk, verantwoorden moet je altijd... ...als je ambtshandelingen hebt uh, verricht. He, dat geldt voor het inbeslag nemen van een brommer... ...dat geldt voor een uh, schietincident. Um, en... Uh, de, de, de wijze van beoordelen binnen de Nederlandse politie is helemaal niet zo vreselijk ingewikkeld. Alleen uh, het lijkt erop dat sommige politiemensen zich daar beknotst door voelen of bedreigd door uh, voelen. Uh, we doen op dit moment onderzoek naar of dat ook daadwerkelijk zo is. Of dat ook uh, uh, terughoudendheid, teveel terughoudendheid veroorzaakt bij politiemensen. Ja, dat dat precies, we wel dat juist op het moment dat je moet optreden. Jawel, maar worden, er worden bijvoorbeeld zelden politieagenten vervolgd of veroordeeld in, uh, in Nederland. Dat is echt maar een heel, heel, heel klein aandeel in het geheel van alle geweldgebruik. Ja. Uh, dus het is maar de vraag of het zo is. Maar in ieder geval moeten we zorgen dat, voor zover het wel zo is, dat natuurlijk uh, verandert. Uh, zodat politiemensen uh, zich bewust zijn van hun bevoegdheid, van hun verantwoordelijkheid en ook kunnen optreden zoals de samenleving. En een organisatie dat ze van zich verwachten. Ja, dat je niet voordat je uh, ingrijpt hoeft na te denken van... oh jee, hoe ga ik dit straks verantwoorden? Want dan ben je al te laat natuurlijk in een crisis -situatie. Ja, dat moet je het altijd. Maar vooral ja, kan ja. ik dit? Uh, en natuurlijk ook mag ik dit? Ja. En hoe ga ik het dan doen? Oké, okay, ja. helder. Dank u wel, Jaap Timmer, politiewetenschapper. Graag gedaan. Ik voelde het als het ware omhoog komen. En, en het ging eruit. Als je het hebt, dan groei je op vergaan gerad. Als je het behandelt, dan vergiftig je je kinderen. En die, die manier, die skrilmassen... Schiet hem niet neer. Deze week in Goedemorgen Nederland. Voor herhaling vatbaar. Ik denk dat het de komende dagen pas echt gaat beseffen. Het is nu nog moeilijk te bevatten. In de financiële wereld gaat men ervan uit... dat Facebook op korte termijn naar de beurs gaat. Roy Herkens maakte in januari dit jaar een portret van de man... die het bedrijf heeft opgericht, Mark Zuckerberg. Zijn cijfers zijn duizelingwekkend. Zijn bedrijf heeft meer dan 600 miljoen gebruikers... en wordt gewaardeerd op 50 miljard dollar. Zijn eigen vermogen is bijna 7 miljard dollar. En oh ja, de film over het ontstaan van Facebook... heeft al meer dan 200 miljoen dollar opgebracht. Ik heb er iets mee gekomen. Dat is goed, dat is echt goed. Mensen willen op de internet en hun vrienden. Dat is wat Facebook gaat doen. Ik ga het over de hele sociale experience van college... en het online Zoals met meer verhalen over Whiskit-miljonairs... heeft ook zijn verhaal een minder indrukwekkend begin. Mark Zuckerberg groeit op in Dorps Ferry, vlakbij New York. Een dorpje met zo'n 10.000 inwoners. Voornamelijk uit de middenklasse. Zoon van een tandarts en psychiater. Hey, Volgens de presentator van het lokale radiostation is hij de bekendste persoon uit Dobbs Ferry. And I hope I'm not struck down for this, but I, to my memory, could not find somebody who is more famous from the community of Dobbs Ferry. So op at this point, I would say yes. Na de middelbare school gaat hij naar Harvard, waar hij psychologie studeert. Hier beginnen zijn ideeën. David Kopetwick schreef een biografie over Mark Zuckerberg en ontmoette hem tientallen keren. He is an amazingly focused, amazingly confident. Man is in really, really hij is geconcentreerd, zelfverzekerd. Een getalenteerd computerprogrammeur. En hij heeft opmerkelijk genoeg veel kennis van de menselijke natuur. computer code. Zijn eerste computerprogramma toonde de foto's van vrouwelijke Harvard-studenten. De mannelijke studenten konden die foto's met cijfers waarderen. Het leverde hem vrienden op, maar ook met name vrouwelijke vijanden. Mark Zuckerberg wist dat hij iets op het spoor was. 19 jaar pas en met twee medestudenten op zijn kamer ziet Zuckerberg het licht dat de sociale media voorgoed zal veranderen. Dit fragment wordt vastgelegd in de film The Social Network. People came to FaceMash in a Stampede, right? Yeah. But it was niet because they saw pictures of hot girls. You can go anywhere on the internet and see pictures of hot girls. Het yeah. was because they saw pictures of girls that they knew. People want to go on the internet and check out their friends. So why not build a website that offers that friends, pictures, profiles, whatever you can visit, browse around. Maybe it's someone you just met at a party. I'm talking about taking the entire social experience of college and putting it online. Facebook is geboren en start in 2004. En binnen één jaar heeft het al 1 miljoen gebruikers. De beschuldigingen beginnen nu pas. Andere studenten claimen dat Mark Zuckerberg hun idee heeft gestolen. Uiteindelijk worden meerdere plagiaatzaken geschikt. De ISIS krijgen miljoenen dollars, maar de controversie blijft. Die controversie is ook het uitgangspunt van de film The Social Network. It's interesting what stuff they focused on getting right. Like every single shirt en fleece that I had in that movie is eigenlijk a shirt of fleece that I own. Um... Mark Zuckerberg maakt zich zorgen over de manier waarop hij in de film wordt neergezet. In een van zijn weinige publieke optredens op Stanford University wil hij een en ander rechtzetten. I mean, the whole framing of the movie, kind of the way that it starts, is. I'm with this girl who doesn't exist in real life, um, who who dumps me, um, which has happened in real life a lot. Um, and, um, and basically, they frame it as if the whole reason for making Facebook and building something was because I wanted to get girls or wanted to get into some kind of social institution. Um, and I mean the, the reality for people who know me is I've ik been dating the same girls since before I started Facebook, so obviously that, that's not a part of it. They just can't wrap their head around the idea that someone might build something because they like building things. <laughs> Aanvankelijk wilde hij helemaal niet naar de film, maar uiteindelijk huurt hij twee bioscoopzalen en bekijkt de film met Facebook medewerkers. Het is vrijwel onmogelijk om met hem in contact te komen. Maar mensen die hem hebben ontmoet zien hem niet als de onbeholpen nerd, zoals hij in de film wordt afgeschilderd. Hij is eerder verlegen en eenmaal ontspannen, schijnt Mark Zuckerberg aangenaam gezelschap te zijn. Charmant en zelfs grappig. Hij houdt van programmeren, maar heeft ook andere hobby's. Hij houdt bijvoorbeeld van Green Day. Met zijn 26 jaar is Mark Zuckerberg de op één na jongste man van het jaar ooit. Zes jaar geleden begon hij op zijn kamertje met Facebook. Half december wordt hij uitgeroepen tot man van het jaar door Time Magazine. Zijn site, wat hij destijds heeft opgezet, heeft zoveel impact. Marjolein Anteunis is specialist in Nederland op het gebied van sociale netwerken. Zelfpresentatie, heel veel privacy kwesties die daarmee aan de orde zijn gekomen. Ja, ik denk absoluut dat hij de impact wat Facebook heeft op de, op de wereld... en hoe mensen met elkaar omgaan, ja, is aanzienlijk. Ik vind terecht. Voor iemand die bijna 7 miljard heeft... een bedrijf met meer dan 600 miljoen gebruikers... geeft hij niet zoveel om geld. Recent gaf hij 100 miljoen aan achterstandsscholen in New Jersey. Hij rijdt een bescheiden Japanse auto, woont in een huurhuis... en draagt geen dure kleding. Volgens sommige financiële analisten... is Facebook zelfs al meer dan 100 miljard waard. Met 25% van de aandelen heeft Mark Zuckerberg dan al zo'n 25 miljard. Je zou kunnen zeggen een miljard per jaar van zijn leven. Volgens betrokkenen zal hij met de huidige 600 miljoen gebruikers... niet tevreden zijn... De wereld heeft zeven miljard mensen op aarde. En die wil hij allemaal bereiken. Ambitieus is hij zeker. Portret van de oprichter van Facebook, Mark Zuckerberg. Vragen en opmerkingen zijn welkom via de mail. Goedemorgen Nederland at Straks, Johan Cruijff labt regels aan zijn laars. En dat zorgt niet alleen voor onrust binnen Ajax, maar ook op de beurs. Eerst nu het ochtendumeur van Diederik Ebbingen. Je zal maar een bepaald klimaat geschapen hebben. Dan ben je mooi het haasje. Ik zou er een beetje mee oppassen. Geert Wilders is behoorlijk de lul. Die had een bepaald klimaat geschapen en dan kan je er natuurlijk op gaan zitten wachten tot de Renoir komt die 77 pubers afslacht. Leg dat maar eens uit, Geert. Ik kijk wel linkeruit om een bepaald klimaat te schapen. Mij niet gezien, maar Gerard Spong wel die was er als de kippen bij om alweer een volgend klimaat te schapen... zodat we er nu op kunnen gaan zitten wachten... tot Geert Wilders door zijn kop geschoten wordt. En als dat dan gebeurd is, dan gaan allemaal mensen weer lopen roepen... dat onder andere Gerard Spong een bepaald klimaat heeft geschapen... waardoor Wilders nu door zijn kop geschoten is. En daarmee is er dan weer een bepaald klimaat geschapen... waardoor Gerard Spong dan weer door zijn kop geschoten wordt. En voor je het weet zijn we honderd jaar verder... en zijn er tientallen mensen die zelf nog nooit iemand voor hun kop hebben geschoten... zelf door hun kop geschoten, omdat allemaal andere mensen hebben gezegd dat ze een bepaald klimaat hadden geschapen. Mijn advies dus, blijf er ver van, van een bepaald klimaatschapen. Het is levensgevaarlijk. Ik vind eigenlijk dat een bepaald schapen verboden moet worden. Want je kan je klok erop gelijk zetten... dat als je begint een bepaald klimaat te schapen... dat er een tijdje later iemand opstaat die om zich heen gaat schieten. Logisch, 1 plus 1 is 2. En als er dus geen bepaald klimaat meer mag worden geschapen... dan is het dus afgelopen met die slagpartijen. Mooi toch? Ik denk dat er bij het ontstaan van de mensheid... één keer iemand de fout heeft gemaakt om een bepaald klimaat te gaan schapen. En toen is er in dat allereerste klimaat dat er toen geschapen was... iemand uit moorden gegaan en vanaf dat moment... is die heerlijke wereldgeschiedenis gaan lopen. Een eindeloze aaneenschakeling van bepaalde klimaten die er geschapen zijn... met de daarbij behorende slagpartijen. Ha, zo had ik het nog nooit bekeken. Best goed bedacht eigenlijk. Morgen wordt ochtend weer van Koos Postema.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 Met all the answers. Het is uh, zes minuten voor half elf. Commissaris Johan Cruijff is niet van plan zijn kritiek op zijn club Ajax. Alleen intern te uiten. Dat schreef hij gisteren in zijn column in de Telegraaf. David Tomic, econoom van de Vereniging van Effectenbezitters. Goedemorgen. Goedemorgen. En u dacht, oh jee, daar gaat mijn aandeel Ajax. Uh, nou laat ik zo zeggen. Het is in ieder geval uh, nooit in het belang van een, van een voetbalclub. En eigenlijk ook niet uh, voor beleggers in algemeen. algemeenheid natuurlijk. Als een commissaris die net een week is aangetreden... meteen zijn... Uh, ja, zijn kritiek op, de, op zijn medecommissaris, ze in, in de media. En in het ja. in, in geval van Cruyff natuurlijk, specifiek zijn eigen column. Wat, wat deed dat met het aandeel op dat moment? Heeft u dat even gecheckt? Nou, nee, dat, dat heb ik niet, niet echt gecheckt. Ik moet ook zeggen, de, de, de bewegelijkheid van het aandeel Ajax... Het is af en toe is dat heel fors, maar dat komt vooral omdat er weinig handel in is. Dus dan is al snel een bepaalde transactie, kan al wel snel invloed hebben op de koers. Alleen, het is altijd moeilijk om te, te beoordelen... wat nou de exacte aanleiding is geweest voor een bepaalde koers. Ja, en dat dus gaat nu wel aandeel... heel duidelijk worden, hè? Want als Kruijf inderdaad in alle openheid van alles gaat roepen... dan gaan we dat aandeel op en neer zien fluctueren. Nou ja, dat, dat, dat is dus wel iets wat, dat, dat commissaris Kruijf zich uh, nu moet gaan realiseren. Kijk, hij is niet langer de buitenstaander... die uh, redelijk vrij met zijn kritiek uh, over de brug kan komen... en uh, in zijn column kan, uh, kan melden... Maar hij zal zich nu toch een beetje moeten, uh, ja, in het gareel moeten houden. En dat zullen zijn mede vooral ook moeten doen. Uh, maar ja, goed, het is een beetje ja, de verlosser. Uh, iemand die jarenlang de verlosser is genoemd, die laat zich misschien ook niet zo heel snel vastzetten in een bepaalde, in een bepaalde bedrijfsstructuur. Nee, dat, dat heeft hij duidelijk aangekondigd. Ja, uh, het, is dus al, het is, is eigenlijk ongebruikelijk, hè? maar is het ook echt verboden... om uit de school te klappen als je bij een beursgenoteerd bedrijf werkt? Nou, laat ik zeggen, het is, uh, verboden is, al, is, is vrij moeilijk... maar het is natuurlijk wel zo dat je als commissaris... Uh, voortdurend eigenlijk uh, koersgevoelige informatie kunt hebben. En dat moet niet uh, naar buiten komen... Uh, door middel van bijvoorbeeld nu de mond of de pen van Johan Cruijff. Maar de, de raad van commissarissen spreekt in het algemeen met één mond... Ja. Uh, kijk, we, we hebben natuurlijk heel graag dat commissarissen kritisch zijn. En dat ze zich uh, niet, snel, niet snel over zich heen laten lopen in de bestuurskamer. En dat ze ook richting beleggers duidelijk maken wat ze nou uh, ter verbetering, bijvoorbeeld nu bij Ajax, gaan doen. Maar dat moet dan uh, in, in eerste instantie gewoon in de aandeelhoudersvergadering gebeuren. En ook in het jaarverslag, et cetera. Maar niet natuurlijk via de, via de wekelijkse column van Johan Cruijff. De nee, maar dat is nou om... precies wat hij heeft aangekondigd. Dat gaat hij namelijk wel doen. Ja, dat is, dat, dat, daar hopen wij althans dat uh, zijn medecommissaris hem er toch van kunnen overtuigen... om een beetje uh, een mildere toon aan te slaan. Of misschien helemaal niet uh, zich uit te laten in de column. Het is wel van belang voor, uh, voor iedereen rond Ajax... dat, uh, dat, dat Kruis zich toch ja, daar uh, wat aan gelegen gaat uh, laten liggen. Ja, Kruijs zegt daarover juist. Als ik zie dat het fout gaat, ik citeer even, ja. en, uh, en dan mijn mond hou... wordt het belang van Ajax en de aandeelhouders eigenlijk alleen maar geschaad. Dus ik kan ja. maar beter mijn mond open trekken. Ja, dat, dat, dat moet hij dan in eerste instantie vooral toch de kamers doen. Hè? Met de, de, in de communicatie met zijn medecommissaris. En uh, ze vooral zijn stempel daar drukken. Ook op het benoemen van een nieuwe directie. En een beleid uitzetten voor de komende jaren. En dat dan ook gewoon duidelijk uitleggen aan de beleggers... tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Ja. Maar uh, iedere keer uit de schoolklap in de column... dat is niet uh, de, de geëigende weg daarvoor. Nee, wat vindt u daar eigenlijk van, zelf? Dat hij het via de column nu uh, doet? Ja. Ja, dat is, uh, laat ik zeggen, dat is op zichzelf natuurlijk uh, leuk als een, een soort van novum... dat een commissaris zijn eigen column heeft en daar ook over het bedrijf gaat praten. Maar dat, dat is niet een, een erg vertrouwenwekkend signaal... Zeg maar, voor de start van dit nieuwe Ajax, hè, onder, waar hij een belangrijk deel van zou moeten uitmaken. Nee, verlos dus nog en, van het feit dat hij niet kwam opdagen bij zijn installatie. Ja, nou, dat was natuurlijk wel waar heel veel kritiek ook op kwam. Ook van ons uh, in de vergadering, waar, waar, waar inderdaad bleek... dat zijn medecommissaris eigenlijk ook niet wisten waarom die er niet was... Maar hij heeft bepaalde verantwoordelijkheden als commissaris. Die heeft hij opgepakt. Hij heeft dat uh, rood-wit jassie uh, aangetrokken. Ja, dan moet hij ook die verantwoordelijkheid nemen en zijn gezicht laten zien. Ik bedoel, hij was per slotverrekening wel de man die uh, ja, zeg maar, de revolutie heeft ontketend hè, bij Ajax. En dan is het natuurlijk wel, uh, ligt het wel voor de hand dat je ook je gezicht laat zien. En dat je eigenlijk jouw plannen zoals jij die hebt liggen voor Ajax uh, uit de doeken doet. Ja, wat moet je eigenlijk met zo'n projectiel? Ja, het is vooral uh, lijkt me een, een uitdaging voor, uh, voor de nieuwe presidentcommissaris Steven ten Haven. Die, die, die heeft gezegd dat wij de relatie met Cruijff vruchtbaar willen maken, zo zei hij letterlijk. Uh, maar op dat moment was hij eigenlijk al ingehaald door de feiten. Omdat Cruijff uh, publiekelijk zijn gal eigenlijk spuwde over het, het afwijzen van Tjeulaling als nieuwe algemeen directeur. Ja. En daar komt deze uh, column van, uh, van gisteren nog eens een keer overheen. Dus uh, laat ik zeggen, ik denk dat de nieuwe raad van commissarissen... zich een wat uh, makkelijkere start had uh, gewenst en ook had gehoopt. Zou Cruijff niet gewoon extern adviseur moeten zijn... en verder niet in al die vergaderingen moeten zitten? Zou je moeten, kijk, iedereen, denk ik, uh, wil wel gebruik kunnen maken van de kennis die Cruijff heeft. Hè? Bij Barcelona gaat ook een verhaal dat hij daar een belangrijke roerganger is geweest... van het nieuwe beleid en de successen ja. uiteindelijk aan de basis daarvan heeft gestaan. Uh, het zal moeten blijken of Cruijff zich een beetje af en toe laat melken of inderdaad door zijn mede uh, Maar in het algemeen is het toch meer de man die uh, zijn eigen uh, mede ja. duidelijk ventileert. En ja, uh, met, ook vaak zijn advies niet geheel vrijblijvend geeft. Nee, precies. Dus we ja, hopen natuurlijk... natuurlijk dat hij blijft, hè, dat hij binnenboord kan blijven. Uh, uh, ja, kijk, het, het, het, het, op, het opstappen van een vers benoemde commissaris eigenlijk... Op, op, tenminste, als dat op korte termijn zou gebeuren, is natuurlijk heel slecht voor een, voor een bedrijf... en zeker voor een beursgenoteerd bedrijf, want dat is Ajax nog altijd. Ja. En Doet daar zal die rekening mee moeten houden. Doet u zijn voorspelling, Hoe lang gaat dit nog goed? Maar ja, nou, het gaat eigenlijk we... nu al niet goed. Ja, nou ja, kijk, de, de, span, de, de verhoudingen zijn al wel op scherp gezet uh, nu door zijn column en ook door zijn uh, publieke uh, commentaar op het afwijzen van Tjöla Ling. Uh, de voorspelling is moeilijk, maar we hopen dat het, dat het lukt en dat iedereen, uh, dat vice van Kruijf, uh, dat, dat die uiteindelijk tot een beter Ajax zullen gaan leiden. Dus ook tot een betere beurskoers. Uh, ja, goed, de eerste week was nogal tumultue, tumultueus. Ja. ja. Ja, en een bewegend Ajax-aandeel, Dankjewel. David Tomic, econoom van de Vereniging van Effectenbezitters. We zijn het einde gekomen van deze KRO Goedemorgen Nederland. Meer informatie over dit programma op www.kro.nl. En zometeen na het nieuws, Prem Radakishun met Premtime. Prem, goedemorgen, waar ben je vandaag? Des heer Arendskerken, zeer Arendskerken. Ja, luisteraars, hoe spreek ik het uit? Zeer Arendskerken. Nou, en luisteraars, eigenlijk zou ik een prijsvraag moeten doen. Wie weet waar het is nou. De kerkklokken gaan ook al luiden. We zijn echt precies bij de onder de kerk in Zeeland. Want dit kleine dorpje, luisteraars, zal een lichtend voorbeeld blijken te zijn voor heel Nederland. We hebben een CDA-burgemeester in de bus, een CDA met visie luisteraars. Hoe vaak krijg je dat nog? We zullen Koospees straks in de uitzending hebben die met pensioen gaan als landelijk verkeersofficier. En ik ga hem nog vertellen wat deze nadagen kan betekenen voor u in. Nederland. En we hebben meneer Willem Snel. En als u wil weten wie meneer Willem Snel is, nou, als je mensen met rare hobby's hebt, dan kan je meneer Snel wel noemen. Luister, het wordt een leuke uitzending. Ik laat u nog even in spanning, Karel Johan. Ik zeg echt totaal niet waar het over gaat, maar iedere Nederlander heeft ermee te maken. U hoort het allemaal, nadat Mark Visser u het laatste nieuws heeft gegeven. Radio 1 Het NOS Journaal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 Tijdens de afdaling gleed de vrouw uit en viel 180 meter naar beneden. Het is de 14e keer dit jaar dat iemand in Yosemite Park omkomt. En Australië gaat een uitzetting van asielzoekers naar Maleisië filmen en op YouTube zetten. De regering hoopt dat het filmpje een afschrikwekkend effect heeft... op mensen die ook overwegen in Australië asiel aan te vragen. De asielzoekers zullen wel onherkenbaar worden gemaakt. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Er zit wat meer verkeer op de weg. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij Vianen. 3 kilometer door de werkzaamheden. A12 Utrecht richting Den Haag, den Haag voor Den Haag 3 kilometer. A15 Rotterdam richting Europort voor het knopen Vaanplein 3. A28 Utrecht richting Amersfoort bij de Afwit den Dolder ook 3 kilometer. Richting Zeeland op de A29 vanuit Rotterdam voor het knopend Hellegadsplein 3 kilometer. A58 Breda richting Vlissingen... Voor Knopen de Stok 3 kilometer en verderop bij Knopen Markizaat ook nog eens 3 kilometer. Na een aanreding op de A59 Noordhoek richting Sirik C voor Den Bommel 3 kilometer. Dit is Radio 1, NTR. Remtime. Remradacationen. Verkeersborden. Nederland zit er vol mee. Te vol denk ik soms. Wordt er überhaupt nagedacht over het neerplanten van verkeersborden? In de Randstad, waar ze denken alles beter te weten, zie je door de verkeersborden het bos niet meer. Kan het niet minder? Ja, het kan. In het piepkleine Zeer Arendskerke, een dorp met 1347 inwoners in Zeeland, gaat het gebeuren. Van de 72 verkeersborden worden er 29 verwijderd. Daarna komen de borden in heer Hendrikskinderen kinderen en Kloetingen aan de beurt. Als het in Zeeland kan, kan het in heel Nederland. Ik zie alleen maar voordelen en geldbesparingen. Iedere dag een verkeersbordje is zeker een miljoentje per jaar. Daarom zeg ik, volg Zeeland en verwijder een derde van alle verkeersborden in heel Nederland. Wat vindt u? Bel me op 0800-1121, mail naar primtimeapelstaartntr.nl... en de tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Welkom bij Primtime. Luisteraars, ik ben een groot fan van Zeeland, dat weet u al vaker van me... maar het is een prachtige zonnige dag. Je staat naar, is dat nog een protestantse kerk? protestantse kerk, ja. Je staat, we zijn aan de Torenring in Zeer-Arendskerken. Dan heb je een prachtige protestantse kerk aan de Torenring. Het is echt zo'n ja, rondje eromheen. Je hebt het Heer-Arendshuis en daarna heb, daarnaast heb je het dagbestedingscentrum En dan sta je naar met de bus en dan denk je... nou, hopelijk zien we een verkeersdeelnemer. En ik zal het beschrijven, luisteraars. Prachtige gazellefiets. Uh, uh, uh, de spijkerkorte broek. Uh, ...prachtige sportsokken, schoentjes en een zeer tevreden mens die hier rondfiets. Goedemorgen, meneer. Goedemorgen. U bent? Piet Goedereburen. Meneer Piet Goedereburen. Hebt u last van de verkeersborden in dit dorpje? Nee, helemaal niet. Het is misschien een goede zaak om uh, de boel weer eens een beetje te ordenen. Dus, uh, er zijn toch veel ouderwetse borden bij en die zullen er wel weg kunnen. Dat is, ik denk dat het een goede zaak is. Ah, en het bespaart ook nog geld, hè? En bespaart geld, dus. Dat is goed. Het is modern voor het dorp. He? Ja, nou, ik, vind, ik, ik vind Zeeland altijd zo. Maar, maar woont u ook hier in Zeer-Arndskerken? Ja, ik woon op Eindewee, bij, maar dat hoort erbij. Okay, en dat zijn allemaal kleine zeg maar, terpen? Ja, kleine terpen. Ja, ja. En, en dat berucht? Ja. En, en die zijn al van oudsher hier. Hebben jullie nou hier zoveel last van verkeer... dat er zoveel borden moeten zijn? Nee, als, als, als zij moont er zeker niet... dan kijk je niet meer op de borden. <lacht> dan, dan weet je het wel, maar... He. Ik geloof niet dat ja, de mensen van buitenaf uh, daar ook moeite mee hebben. Dat geloof ik niet. Dus dat zou ook in heel Nederland kunnen? Dat zou wel kunnen, ja. Nou, ik wens weer, waar, waar gaat u zo naartoe met uw fiets? Zo weer uh, naar het strand toe. U gaat de hele dag op het strand? We gaan, we gaan naar richting Dischhoek. Nou, we hebben veel plezier op het strand en hartstikke bedankt, luisteraars. Hebt u ook net zoals Piet een mening? Bel dan 0800 1121. Mail naar primtimeapenstaartntr.nl en de tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. We willen dus een derde van alle verkeersborden uit Nederland verwijderen. En, luisteraars, we hebben altijd een muziekje. Ik bied bij voorbaat mijn verontschuldigingen voor aan. Dit is door Rien en Barbara uitgezocht, omdat die ja iets hebben met dode 27-jarigen. Voor de mensen die het niet wisten zoals ik. Dat was dus Jimi Hendrix. René Verhulst, CDA-burgemeester uit de gemeente Goes. Het bleek dat we elkaar heel lang geleden ontmoet hebben... toen u wethouder in Utrecht was. Maar uh, wat, wat, wat, wat, wat, wat bezielde de gemeente Goes om te zeggen... we gaan de borden weghalen? Nou, we hebben het niet zelf uh, bedacht. Niet alleen bedacht. Het kwam vanuit de mensen zelf in seer Van... Goh, als je al die borden ziet en rommelig en is het allemaal wel nodig. Het hele dorp is in feite 30 kilometer uh, gebied. Dus kunnen we eens kijken wat er weg kan. Nou ja, bijna de helft uh, blijkt gewoon weg te kunnen. Maar wie heeft dat gedaan? Hoe, hoe, hoe is het te werk gegaan? De bewoners, wethouder Meeuwissen, verkeer. Uh, in overleg uh, hebben we naar gekeken. Wat kan er echt weg en wat, uh, wat niet? Uh, en de bewoners hebben zelf gezegd, hier heeft het gezonde verstand voorrang. Hier in Zeeland, in zeer arens Dat is een mooie kreet, hè? Ja, ik weet, het grappige is, vroeger in Amerika bij weken van gelijke rangorde staat er niets... En dat stopt. Iedereen Gebeuren er minder ongelukken. Hier denken we rechtsverkeer, die voorrang en de meeste ongelukken op de hoek. Dus u, u wil ook een, een omturning in denken? Nou, het mooiste is natuurlijk inderdaad het gezonde verstand. Als er iets een fietspad is en het ziet er zo uit... dan hoeft er geen, hoeft er geen drieborden fietspad meer, uh, meer te hangen. Met voorrangsregels moet je uitkijken uh, natuurlijk. Maar 30 kilometer gebied is 30 kilometer gebied natuurlijk. In feite een soort woonerf. Uh, dus je moet altijd goed uit je doppen kijken. En het makkelijkste is om maar borden neer te zetten. betrap ik mezelf ook wel eens op. Je wil iets regelen. Nou, we doen er een bord. En het is geregeld. Maar het is niet altijd geregeld natuurlijk. Ja. En uh, bespaart het u ook geld? Uiteindelijk wel uh, natuurlijk. Want die borden die gaan weg. Je hebt, geen, je hebt geen nieuwe nodig. Die kunnen we misschien ergens anders gebruiken. En ook het onderhoud van borden? Die betaalt dat? Nou ja, dat, dat valt op zich wel mee. Maar het levert altijd een besparing uh, op. En nog een belangrijk uh, punt is dat de borden die er wel toe doen, die vallen extra op. De bewoner zei het ook net, hè, meneer Goedegebuurde, van ja, ik zie het eigenlijk niet eens meer, al die borden. En dat overkomt natuurlijk een heleboel mensen. Maar als je minder borden hebt en er staat er een, dan valt die extra op. Dus dan volg je ook sneller op wat er op dat bord nog staat. Nou, de man die in Nederland over verkeersregels ging, is of gaat, is natuurlijk Koospe, de landelijk officier van justitie. Maar luisteraars, toen ik hem belde om vandaag te participeren, goedemorgen meneer Coospe. Goedemorgen, meneer Pem. goedemorgen. U, u bent eigenlijk niet meer in functie, hè? Nou, ik ben een verlof aan het opmaken, want ik ga 1 september uh, met pensioen en ik zit nu op het strand, want ja, dat, uh, dat is ook wel prettig met het weer. Maar niet in Zeeland, hè? Nee, in Schavenzande, vlak bij Hoefvalland. Schande. Uh, uh, meneer meneer Spee, even voor een domme vraag, maar bent u al 65? Ik word in september 65. Ah, en u, u, u zou wel blij zijn als u mocht doorwerken tot 67, want als er iemand plezier in zijn werk had, was u het wel. Ja, maar ik ga het ook wel doen hoor. Ik ga een adviesbureau starten en ik blijf, uh, blijf wel uh, werkzaam op het verkeersgebied. En, uh, zeker een paar dagen in de week. En wat gaat u adviseren zoal? Nou, het lijkt me juist leuk om gemeentes te adviseren welke borden nu wel en niet weg kunnen, want er zit natuurlijk wel een juridisch verhaal achter. Vertel. Ik hoor net, ik hoor net de burgemeester zeggen van, kijk, het is voor iedereen duidelijk dat het fietspad is, dus halen we het bord fietspad weg. Maar dat kan niet zomaar, want het, is, het bord fietspad betekent dat het een verplicht fietspad is en dat fietsers op dat pad moeten rijden. Als nou een fietser zegt, ik heb geen zin om op dat fietspad te rijden, ik ga meer op de weg rijden. Uh, dan kan nu de politie zeggen, nee meneer, u bent verplicht op het fietspad te rijden. U moet op het fietspad rijden. Als dat bord er niet staat, dan kan, heeft de politie geen mogelijkheden. En dat is met parkeren natuurlijk ook zo. Oké, okay, maar, maar, maar, maar één voorbeeld per keer. Meneer Verhulst. Ja, dit, we, we hebben hier ook gewoon losse fietspaden, dus er ligt geen weg uh, naast. Dus het is hartstikke duidelijk dat dat een fietspad uh, is. Aha, nee, meneer Spee, Sp, nee, u bent nee. te veel randstaddenker geworden. Nee, nee, kijk, als dat is, dan, dan kan je wel zeggen: het is een fietspad. Maar dan kan ik daar met mijn motorfiets op rijden. Als er niet staat een fietspad, dan een fietspad met een bord. wil zeggen dat het alleen voor fietsers is. En eventueel voor bronfietsers, maar niet voor andere voertuigen. Aha, maar blablabla. Meneer WSP, punt voor punt. Meneer Verhulst, ik kom met mijn Harley Davidson. En ik reed over het fietspad. En de politie kan me niets maken, want er staat geen Ja, Waarschijnlijk zou u dat ook gewoon doen met uw Harley. Als er wel een bordje fietspad uh, zou staan. Want daar heeft men er niks mee te maken. Het gaat hier om het gezonde verstand. Als iets eruit ziet als een fietspad. <waterembering> Dan zeggen wij dat is een fietspad. Hoeven geen zes borden meer op te hangen dat het maar, een fietspad is. Maar meneer Speer, als hij nou één bord zet in plaats van zes, dus je haalt ja, er nee, vijf weg. Ik vind het prima als de borden die overbodig zijn worden weggehaald. Maar ik vind alleen dat je goed moet kijken. Wat, eh, wat de juridische consequenties zijn en of de politie op enig moment een mogelijkheid heeft om te handhaven. We hebben in de jaren negentig ook een wijziging gehad in het reglement verkeersregels en verkeerstekens. En dat heette toen: geef je verstand, is voor. Er zijn er een aantal dingen zijn er uitgehaald en die zijn later weer teruggebracht. Dus je moet een goed evenwicht in hebben wat je weghaalt en wat je zoals, niet weghaalt. Zoals, geef een nou, voorbeeld in de jaren negentig: wat werd weggehaald en kwam weer terug. Nou, dus, nee, er zijn toen geen boord weggehaald, er zijn toen uh, regels gevallen. bijvoorbeeld ja. de, de, de minimumsnelheid op autosnelwegen die veranderde. En zo zijn er meer zaken van, ja, je gaat er niet op een, een autosnelweg rijden als je, niet, als je langzaam rijdt. Maar later blijkt toch weer dat er een aantal zaken teruggedraaid moeten worden. Nou, laat me het even checken. Meneer Verhulst, hebt u ook met de politie overleg gehad? Ja, dat... er is een, een natuurlijk hebben de hebben aangegeven: van goh, dit en dat zou volgens ons weg kunnen. Dat is allemaal op zijn technische merites ook, uh, ook beoordeeld. Door de politie? Ook. En dan, en dan kijken ze ook waar ze mee uit de voeten kunnen, wel of niet. Ja, want handhaving blijft natuurlijk uh, van, uh, van kracht. Maar we moeten af van het denken in borden en politie en handhaving. Want uh, meestal zeggen we, we doen er maar weer een extra bord bij wanneer er een probleem uh, is. En dat helpt dan ook niet, want men blijft toch op dat voetpad fietsen. Okay. Of op dat fietspad. Maar uh, meneer u bent ook wethouder geweest in Utrecht. Is de situatie in Zeeland ook toepasbaar in Utrecht? Ik denk dat dat een stuk lastiger uh, is. Ooit heeft in Utrecht uh, Henk Westbroek wel eens voorgesteld... om gewoon alle borden weg te halen... En, en dan te kijken hoe het verkeer daar zou lopen... en dan een nieuw verkeer in te voeren. Dat vonden we toen wat al te ver, uh, wat al te ver gaan... Nee, maar er is natuurlijk een, uh, een verschil. Hier zullen mensen elkaar ook meer uh, aanspreken op, uh, op zaken. Hier zeggen mensen zelf, haal dat parkeerverbod hier maar weg. Ja. Want het is hartstikke duidelijk dat je hier niet mag staan. Zoiets zou in de stad ondenkbaar zijn, want onmiddellijk staat de straat vol uh, natuurlijk. Meneer Spee, als er sociale controle is, hoeft de politie niet te handhaven... want de bewoners zeggen zelf wel, jo, je mag daar niet parkeren. Ja, ik vind dat ik vind dat het mooier. Het is, voor, voor mij is dat een utopie. De praktijk zal toch weer barstiger zijn, misschien niet in een dorp als als het hier genoemd wordt, maar over het algemeen hebben we toch gewoon regels nodig die gehandhaafd kunnen worden. Nogmaals, overbodige borden mogen wat mij betreft weg. Maar uh, je zal toch voor een aantal zaken gewoon, uh, zeker in de, in de wat stedelijke gebieden, maar ook in de dorpen, een parkeerverbod moeten instellen. Want mensen tegenwoordig gewoon gaan je toch meer lopen. Ze gooien overal de hoogte over neer waar ze moeten zijn. En ze kijken niet op de borden. Meneer Spee, uh, we komen zo op dat argument, want dat vind ik heel interessant. Want dan is, uh, maar we gaan eerst naar Jan. Goedemorgen, Jan. Ja, goedemorgen, ja, uh, mevrouw. Um, of je radio moet iets zachter of zo, want Marine en Barbara keken heel verschrikt uh, naar je geluid. Dus ga je gaan. Ja, we gaan we zo beter? Uh, uh, ja, uh, bij zo mee zo zo'n kaarkit of zo? Uh, Oké, okay, ga je gang. Marien probeert alles te doen wat ik kan. Ga je gang. Ja, mijn, mijn, mijn computersysteem gaat over de radio. Het is dan niet mogelijk. Kunt u mij nu wel verstaan? Ja, ik kan je verstaan. Oké. Okay. Uh, ik denk dat inderdaad 50% van de borden weg kunnen. Uh, de borden zijn, uh, zoals al eerder gemeld, uh, meer op basis van geleerd verstand berekend en gezet. Terwijl we met name toch in Zeeland denk ik meer van gezonde verstand uitgaan. Het is al eerder gememoreerd. De plaatselijke bevolking weet exact hoe de zaak zit. En uh, diegenen die van buiten komen, die kijkt, dan kijk je altijd wat beter uit. Ben je wat alerter? En ik denk dat er ook een grote besparingsmogelijkheid zit. zit. Uh, bijvoorbeeld de beleiding van een bepaalde kleur te voorzien. En dan denk ik aan de beleiding van een uh, fietspad. Met af en toe een, een blauw streepje, nou, dat is voor iedereen bekend. Ja, en wat ik ook heel goed vind, ja, ik vind het een heel goed argument van je, Jan, want uh, Barbara en ik worden in Stad en Land af. En dan zit ik altijd te twijfelen, hoeveel mag je hier rijden? Maar als er een groene streep is, dan mag je er honderd rijden. Uh, uh, uh, uh. En dat vond ik ook van die handige dingen. Ik krijg ook een van Van der Poes in Amsterdam, staat er... Uh, Jan, hartstikke bedankt voor het bellen. Luisteraars, ik krijg een tip dat ik hol klink, maar ik weet niet uh, hoe dat komt. Maar uh, nou, we zien het wel, we, we redden het wel. In Amsterdam staan er ook grote reclameborden op kruispunten... waar zij fietsers het zicht op verkeer ontnemen. Meneer Verhuls, als ik het goed begrijp, en ik heb meneer Spee aan de andere kant... Is het Volgende aan de hand. Hier in Zeeland willen jullie dus eigenlijk een mentaliteitsverandering... waar er minder opgelegd wordt en er meer de mentaliteit is zelf meedenken. Ik wil meneer Spees deskundigheid zeker niet in twijfel uh, trekken. Maar hier vier toch het, het gezonde uh, verstand. Als mensen zelf zeggen die borden kunnen wel weg en wij kijken van, goh, volgens ons kan het ook, dan gaan we dat gewoon proberen. Want het ziet er zoveel beter uit. En nogmaals, de neiging is altijd om er maar weer een bord bij te spijkeren. Maar dat heeft zo weinig zin. En meneer Speer, u op grond van uw jarenlange ervaring zegt Prim... als je niet duidelijke ordening stelt, maken de verkeersgebruikers er een puinhoop van. Ja, ik vind, ik vind het prima dat het, dat het geprobeerd wordt. Maar ik zou de borden nog niet weggooien. Ik zou een aantal van die borden toch bewaren. En eerst als ik kijken ja, kijk hoe het allemaal gaat en of er toch niet problemen zijn. Want kijk, mensen die van buiten afkomen en willen parkeren, die zullen gewoon parkeren. Terwijl de bewoners dat misschien niet in zo'n straat doen. Dus ik zou zeggen, kijk eens een jaar aan hoe het allemaal gaat. Ja. En gewoon niet die borden allemaal gelijk weg. Dat, dat is ook exact de bedoeling. Na een jaar kijken we van, go, hoe is het gelopen en mocht blijken dat iets niet lukt. Nou ja, dan kijk je weer of het bord terug moet. En weet u wat het leuke is van dit programma? Dan heb je meneer Zandvliet uit Friesland. Meneer Zandfried, ik hoor van Barbara dat u ons groot nieuws kan vertellen uit Friesland. Vertel. Ja, goedemorgen Prem. Goedemorgen. Met uh, Jan Zandfried uit Friesland. Ik werk regelmatig voor mijn werkrijk uh, in een uh, gedeelte van Friesland. En dan kom ik ook door Makkiga heen. Uh, Makkiga is een ja. bordverkeersvrij uh, een dorpje. Serieus? Er staan geen verkeersborden in het dorp. Staat nee. ik voor aan haar geven, verkeersbordvrij... Meneer Sandvliet, als ik, als ik van Amsterdam naar Assen en zo rijd, rijd ik altijd ja. binnen door, door Makkinga en ga. Ik zit daar ja. te denken, het is me volgens mij niet eens opgevallen dat ze geen borden hebben. Ja, je moet wel even opletten, want begin van het dorp staat wel één bord. En dat is aangeven dat je niet harder dan 30 mag. Ja. En de staat ook het vrij is. Dus ik moet toch beter afletten denken. Dus ik denk en, en, dat het wel degelijk belangrijk is dat er hier en daar borden staan. En volgens mij gaat het heel goed, want ik rijd echt vaak door. Ik ga, inderdaad, iedereen reed rustig. Je hebt daar die rotonde. En dan moet je ja. naar Wolf. Ik ga langs die paardenbaan daar. Klopt. En, en het, is, het gaat volgens mij... Nou, burgemeester, u wordt bevestigd door een Fries dorpje... Ja, nou, ik wist dat al. Oh. Maar dat ga ik jou niet vertellen, want dan kom je niet hier uh, uh, natuurlijk... Nee, er zijn hier nog twee kleine dorpen op uh, zuid waar uh, uh, een stuk minder verkeersborden zijn. En dat, uh, dat werkt ook goed. Ik kreeg van Helma een tweet. In Engeland staan veel minder borden. Op een T-kruising moet het verkeer dat op de weg uitkomt altijd voorrang verdienen. Dit scheelt al vele borden. Denk je in, niet bij elke zijweg een voorrangsbord, et cetera. Bij andere kruisingen wordt vaak een rotonde gemaakt. Vaak heel simpel en goedkoop door een cirkel op de weg te schil schilderen. Verkeer op de rotonde in voorrang. Meneer Spee, um, maak u het volgende vragen. De neiging van ons in Nederland, hè, want waarom ik dit interessant vind... en ik graag dit onderwerp wilde maken en ik Zeeland uh, dit het vind... is de neiging om alles in regels te vervatten, leidt dat je... Dat, dat, dat, dat mensen het zelf denken weglaten. Dus kunnen we niet in het verkeer het net iets anders turnen? Dat je zegt we leggen minder op, maar we geven de gebruiker meer verantwoordelijkheid. Zelf denken, weglaten, dat is er niet bij. Want je tegenwoordig, als je ergens een regel vaststelt, als een maximumsnelheid er een maximum snelheid wordt vastgesteld, gaan mensen in groepjes uiteen om te, om te debatteren over of die regel er nou wel of niet staat. En, en heel veel mensen doen toch de eigen zin. Dus ik denk dat heel veel mensen nadenken over het verkeer. Ik zeg altijd: we hebben 7 miljoen rijbewijsbezitters en 6,99 miljoen verkeersdeskundigen in dit land. Dus er wordt echt wel uh, nagedacht over de verkeersregels. Maar. Nogmaals, wat mij betreft mogen we een heleboel borden weg, eh, maar zorg er in ieder geval voor dat, eh, dat als er problemen zijn, dat je dan toch een instrument hebt om te handhaven. Meneer Spee, mag ik u bedanken voor al die jaren dat u zich heeft ingezet voor een veilige verkeer. Ik was vaak heel woedend op u als u weer zat te eh, tamboerijnen en dat er regeltjes moesten komen. Ik was vaak oneens, maar u deed het uit passie en overtuiging. En bedankt voor al die vele jaren. Leuke dienstverlening. Graag gedaan. Oké, okay, en hoor. veel plezier op het strand. Nou, een groet aan uw vrouw. Ik kreeg hier nog een tweet. Uh, iets verderop ligt Oudeland, de gemeente Borselen. Al jaren bordeloos. Klopt, klopt. Baarland ook. Ligt hier ook iets verderop. Ah, oh, luister als ik wist Het zijn kleinere dorpen dan Sieradenskerk hoor. Oké, okay, wat gaat u doen met die oude verkeersborden? Nou, die slaan we netjes uh, op. En die gebruiken we in Goes of, uh, of de andere uh, dorpen. En als ze terug moeten over een uh, jaar, dan, dan hangen we ze weer netjes terug. ja, wij zijn uh, zunig. Willem Willemsnel, goedemorgen. Goedemorgen. Zou je even willen vertellen aan de luisteraars wat jouw hobby is? Ja, uh, verkeersborden verzamelen. Serieus? Ja, serieus. Ja, dat is een uh, ja, hele leuke hobby. Hoe, hoe ben je aan zo'n hobby gekomen? Ja, nou goed. Uh, ik ben toen een jongen van 16 jaar, maar ze heb een keer een boek gehaald bij uh, De Slechte. En dat ging over ontwerpen op verkeersborden. En sindsdien ben ik eigenlijk een beetje gaan kijken van goh, hoe zit zo'n verkeersbord nou in elkaar en hoe, hoe, ja, hoe komen die beelden over en hoe komen die beelden bij je binnen. En toen was ik uh, ja, geïnteresseerd geraakt en sindsdien ben ik continu aan het loeren en aan het zoeken. Hoeveel heb je er al? Verkeersborden. Hoeveel ah, heb... niet zoveel hoor, een stuk of 20, 30. Wat is de laatste die je hebt verkregen? De laatste is van uh, Let op, spoor in dienst. Wat? Let op, wat? Let op, spoor in dienst. Dus uh, bij een spoorweg op de gang, op een stond zo'n bord, een hele grote, het bord. Let op, spoor in dienst. En, en, ook en mooi bord. heb je die gestolen of heb je die, hoe kwam je dan naar zo'n bord? Nee, ik ga, ik ga geen borden van de, van de paal afhalen, want dat uh, <coughs> mag, ook, mag ook niet van mijn vrouw. Ik hebben vijf kinderen, dus we moeten goede voorbeeld geven. Maar wat we wel doen is, uh, ik ben continu aan het rondkijken en aan het loeren van, oh, daar liggen de, op een werkplaats liggen dan weer borden of die staat hier een hek aan en denkt van nou als die daar staat zal die in mijn huis ook wel erg mooi staan. Aha, dus luisteraars we praten met iemand die zich onrechtmatig uh, gemeenschappelijke eigendommen toeegent. Ja, zo kun je het wel benoemen ja. Hey, uh, ik hoorde van <lacht> wat met <lacht> <lacht> Ik hoorde van Jeroen dat je ook eentje hebt met pas op dreefzand. Ja. Waar heb je die op de kop ja. getikt? Er uh, was in uh, uh, uh, hier in ze een oude vijver aan het uitbaggeren. En daar stonden vier borden omheen Pas op, gevaar, drijfstand. <laughs> en ja, dat vond ik zo'n mooi bord. Want zo'n bord zie je hier in het oosten van het land nooit staan. Drijfstand, ja, dat, dan denk ik altijd aan het westen, uh, bij, bij zee en water en weet je wel nog meer. Ik heb nog wel een mooi bord uh, voor hem. Uh, Goes, meest MKB-vriendelijke gemeente. Is dat een verkeersbord? Nou, dat, nou, het is geen verkeersbord. Dat hang je bij de entree van de gemeente. Dat hebben we gekregen. Maar het ziet er heel officieel uh, uit. Hij kan het zo komen halen. hij is zo slim. Want hij maakt even reclame voor goeds waar hij burgemeester van is. Maar ja, hebt, heb u nog, hebt, u nog, hebt u nog een verkeersbord voor snel? Weet ik veel. Pas op de koppige zewen of zoiets. Ja, daar zouden we even moeten kijken. We hebben hier ook een stoomtrein. Die heeft ook aardige borden uh, Ja, daar ben ik je gek van. Ja, zie je wel. ja Ik wil wel even kijken, want die uh, hebben heel groot opslagterrein. Uh, dus dan, dan moet hij maar even bellen. Ik zal het navragen okay, deze week. Willem Snel. Alleen maar door het feit dat je aan de telefoon kwam... hebben we dit bord geregeld voor je. Dus uh, oh, hartstikke ja. bedankt. Succes met je verkeersbordenverzameling. Goed. En uh, Jeroen zorgt ervoor dat er wat op de website komt te staan. Dan heeft hij weer wat te doen, want de jongen werkt nog niet hard genoeg. Dankjewel, je uh, Willem Snel. Meneer Verhulst. Um, jullie kunnen hier dit goed onder de aandacht brengen. Um, jullie beginnen dus bij uh, dit dorp, dan gaat de rest door. Is het de bedoeling dat jullie het echt uh, in heel Goes en, alle, en de rest van Zeeland willen doen? Nou, de dorpen die bij Goes uh, horen, dus we willen ook in Seer Hendricks Kinderen en Kloetingen bijvoorbeeld uh, kijken of dat mogelijk is. Eerst dit. Ja. Na een jaar kijken van, heeft het gewerkt? En dan gaan we naar de andere dorpen kijken. Burgemeester, ik vond het ontzettend leuk dat u in de bus was. Burgemeester René Verhulst van het CDA. We kunnen nog heel lang erover napraten, maar vandaag is dinsdag, dus... It's Goedemorgen, meneer Denees. Meneer De ik moet me verontschuldigingen aanbieden. Want ik had een paar boze luisteraars, sms'jes en mails. Want uw vertolking van het dorp was zo mooi vorige week. Alleen konden we het niet uitdraaien. Ja, het is steeds zo makkelijk. Ja, ja dat, dat heb je als je, een, als je tijd tekort hebt, hè? <laughs> ja, meneer de en, uh, Maar, nee, in ieder geval bedankt voor het, uh, voor het compliment. Nee, maar het was echt heel mooi. En Barbara wil dat u tot 5 september gaat zingen. Ik zeg, ja, dat wordt oh, nog een... Goed. Ja, het wordt nog een vechtpartij, hoor, want uh, als u weet <laughs> wie ieder, Maar we zijn in de provincie van uw bassist. Ja. Zeker. Ja. En weet u wat ik nu mooi vond? Ik wou iedere keer een ode brengen aan Zeeland... En ja. ik vond steeds geen goed nummer, maar dan als u uw cd's gaat beluisteren, weet u wat u nog in 2004 heeft opgenomen? Absoluut uh, deze zee, Lofliet op de zee. En moet ik, moet ik even snel bijzeggen dat ik zelf niet zonder de zee kan, ondanks dat ik uh, op de Veluwe woon. Dat is heel vreemd, maar ik moet af en toe naar de zee om weer even te weten dat ik leef. Ja, nou wat zegt u burgemeester voor ons? Nou, dan moeten hier uh, komen. We hebben hier zee en strand en zon en minder boom. Oh, ik ben er wel eens geweest hoor. <laughs> meneer Denijs, um, uh, luisteraars voor de duidelijkheid: 5 september gaat Rob Denijs optreden. U mag, uh, hij gaat het live doen, want we hebben een jubileumuitzending van anderhalf uur. De Vara heeft de centheid afgestaan. We gaan nu de zee draaien. En uh, meneer Nees, uh, volgende week ga ik nog met u praten. Daarna naar Ebro, dan ga ik met vakantie. Uh, ik vind het een ja. fantastische, mooie Ode Azeeland. Ik dank u hartelijk voor het maken van dit. Prachtige lied. En we Dank spreken u volgende week weer. Is goed. Dag, um. Dag meneer Nijs. Hier is hij dan uit 2004. Rob de Nijs met DCC. Deze Zee. Deze Zee.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 techniek, logistiek en transport, maar in Spoer. Introductie ergie Barbara van der Klis. Zo meteen Deborah Blekkenhorst met de zomereditie van de Gids.fm. Geniet van de prachtige zanger Rob de Dijs met de ode aan Zeeland. Deze zee, tot morgen. 10 dag. Niet vervloekt Zij is anders dan dat geen waar iedereen naar zoekt. Maar op haar volgen ben ik altijd dit bij mij.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 Ooit verleden tijd op de radio. De zondagse zomerseries van OVT. Negen weken lang Brother Rarta. Over historische broederparen. Zondag de gebroeders Caracalla en Geta. En dit is Hilversum in Villa VPRO. De Gouden Jaren. Bijzondere vondsten uit het VPRO-archief. En mee de demonstrant aan de rechterzijkant. Die mandloop, ongeboeid laat, verder in ineens...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 Nu tijdelijk tot 150 euro actiekorting op uw energierekening. ATOMSTROOM.nl. Dit is Radio 1.